In Israël is oud-premier Olmert schuldig bevonden aan corruptie. Op twee andere punten kreeg hij vrij spraak. Later wordt bekend hoeveel straf hij krijgt. Een rechtbank in Jeruzalem veroordeelde Olmert voor corruptie... in de tijd dat hij minister was van Handel en Industrie. De rechters achter bewezen dat hij toen gunsten verleende aan een vroegere zakenpartner. Olmert werd vrijgesproken van de aanklacht dat hij als premier illegaal honderdduizenden dollars had aangenomen van een Amerikaanse zakenman. Ook voor zijn aandelen in een schandaal met onroerend goed in Jeruzalem werd hij vrijgesproken. De Telegraaf gaat in beroep tegen het verbod om programmagegevens van de omroepen te publiceren. Vorige maand bepaalde de rechter dat de informatie onder de bescherming van de mediawet valt.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 In het overstromingsgebied in Rusland zijn zo'n 10.000 hulpverleners actief. Ze zoeken naar doden en helpen bij het uitdelen van drinkwater. Binnen twee dagen moet de gasvoorziening in het rampgebied zijn hersteld. Het dodental staat op 171. In ziekenhuizen liggen nog zo'n 200 gewonden. Naar schatting 30.000 mensen zijn hun bezittingen kwijtgeraakt. In een vakantiekamp bij de Zwarte Zee zijn honderden kinderen samengebracht... die ook door de watersnood en aardverschuivingen zijn getroffen. De Russische regering verwijt de lokale autoriteiten... dat ze de bevolking niet goed hebben gewaarschuwd voor de overstromingen. Het hoofd van het district Krimsk, waar veel slachtoffers vielen... is door Moskou ontslagen. Dan is weer nog half tot zwaar bewolkt en vanmiddag kans op buien. Het wordt 18 tot 22 graden. ANWB-verkeersinformatie. Er staan 15 files, goed voor 60 kilometer. De meeste files staan in de regio Amsterdam. Dat heeft onder andere te maken met de afgesloten eitunnel. Daardoor is het een vrij druk op de A7 richting Sandam. 10 kilometer te langzaam rijden tussen Permanent en Knobitz Sandam. Dat geldt ook voor de A9 richting Amstelveen. Daar staat 8 kilometer bij Batuverdorp. A12 naar Den Haag is een vrachtwagen stilgevallen bij het Gouw Aquaduct. Die blokkeert daar de rechterrijstok. Er staat inmiddels 2 kilometer file... Uh, lange file nog op de A15 richting Europort. Zeven kilometer bij Knoop het Vaanplein door een ongeluk. Inmiddels zijn de rijstoken weer vrijgegeven. En nog problemen bij de spoorwegen. Want tussen Gelderbass en, en Beest rijden door een steinstoning geen treinen. De vertraging is meer dan een uur.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 NOS Radio Injo nauw. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 6 minuten over 9. De leeftijdsgrens voor de verkoop en consumptie van alcohol. Moet omhoog. naar 18 jaar daar lijkt inmiddels een Kamermeerderheid voor. En dat is een meerderheid waar de eigenaar van Jongeren Camping De Appelhof op ter schelling voor vreest. Je hoort hem zo dadelijk in onze uitzending. Eerst naar Brussel. En daar was het weer een zware bevalling gisteravond. vergadering van de ministers van de Financiën van de Eurolanden. Maar ze zijn eruit. Nou ja, op bepaalde punten dan. Spanje kan rekenen op 30 miljard euro eind van de maand... als directe steun voor de bankensector. En ook voor Italië lijkt er wat verlichting te komen. Op het laatste moment overigens maakte de Finnen wel grote bezwaren... tegen deze steun. En daar werd Italië dan weer heel erg boos over. Nederlandse minister van Financiën, de jager, zegt dat de spanningen echter niet onoverkomelijk zijn. Er was heel veel te bespreken, te vergaderen, te besluiten. Een stevige vergadering, verschillen uh, zijn zeker aanwezig. Uh, maar er is niet sprake geweest van een, uh, een, een, een, een, een, um, een, een ruzietje of zo tussen die twee landen vanwege uitspraken in Finland. Nee, dat is niet, uh, die specifieke uitspraak is zelfs niet echt uh, aan de orde gekomen.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 Goed, de minister werd toch nog even concreet. Economie-redacteur Merel Lorem houdt de beurs in de gaten. Merel, hoe reageren de financiële markten op de uitkomsten van de ecofin... De bijeenkomst van de ministers? Nou, eigenlijk nogal lauw, je ziet dat die Europese beurzen uh, staan rond het slot van gisteren. En dat heeft met name ook te maken door onduidelijkheid. Nou, Je hoorde het net al inderdaad, minister De Jager. Daar, uh, hij had het over het opkopen van staatsobligaties door het Europese noodfonds. Daar was nogal wat gesteggel over. Finland had gezegd, van, uh, het was eerst besloten op de top eind juni. Finland had daarna gezegd, nou ja, dat, daar zijn we het eigenlijk helemaal niet meer zo uh, mee eens. Dat willen we misschien helemaal niet meer. Uh, dus uh, dat was uh, uh, ja, de oorzaak van het russietje tussen... of nou ja, althans wat minister Jager dan weer ontkennen tussen Spanje en Italië en Finland. Um, nog meer onduidelijkheid ook over toezicht op de bankensector. Dat was een belangrijk punt op de top. Eind juni, um, dat zou er komen en dat is heel belangrijk... Um, omdat als er Europees toezicht op de bankensector komt... dan betekent het dat het Europese noodfonds rechtstreeks steun kan verlenen... aan uh, banken die in moeilijkheden zijn, bijvoorbeeld in, in Spanje. En dat heeft dan weer tot consequentie dat die Europese steun... niet bij de schuldenberg van die overheden wordt opgeteld. Hè? En dat maakt dan weer uh, dat zij minder rente hoeven te betalen... Op, als zij leningen willen afsluiten. Want dan uh, zien beleggers dat als um, een minder risicovol... Um aan die om aan die landen als Spanje geld te lenen. Omdat die schuldenberg dan van bijvoorbeeld Spanje niet zo hoog is. Nou ja, dus veel onduidelijkheid nog. Daarover wordt verder gepraat uh, eind, of weer begin september pas over dat Europese toezicht op die bankensector. En dat zie je dus ook duidelijk terug in uh, de koersen van vandaag. Het imponeert allemaal niet. Ook de Europese rentes op staatsleningen. Spanje, Italië die staan nog steeds erg hoog. Oké, Voorzichtigheid daar dus. We houden het in de gaten. En er was ook nog opvallend nieuws over een Nederlands bedrijf. ASML, de grootste maker van chipmachines ter wereld. Vertel eens, wat is er mee gebeurd? Ja, uh, ASML uh, die uh, gaat de grootste afnemers van die chipmachines... dus chipmakers zijn dat, bijvoorbeeld Intel. Je kent dat bedrijf wel, dat maakt natuurlijk chips... wat in veel laptops van iedereen zit en een heleboel andere zaken... Intel gaat een groot belang nemen in ASML. In eerste instantie 10% en in de toekomst loopt dat op tot zo'n 15%. Ze gaan ook veel investeren in de, in de technologie van uh, ASML, in de onderzoek en ontwikkeling. En dat is belangrijk, want ASML probeert zo zijn belangrijkste klanten aan zich te binden. Ervoor te zorgen dat zij heel erg betrokken blijven bij dat bedrijf. Zodat ze in de toekomst natuurlijk ook van die machines blijven afnemen. En ASML is op dit moment op dit moment ook aan het praten met meer grote klanten. En we zien dat heel erg goed terug in de koers. ASML ruim 10 hoger op dit moment. En dat zorgt er dan weer voor dat AIX het beter doet... dan uh, andere Europese beurzen. Een winst van ruim een half procent op 310 punten. Goed, dankjewel. Voor nu Merel Stikkeloor. 10 over 9, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het Egyptische leger heeft president Morsi een waarschuwing gegeven. De opperste militaire raad liet weten dat het verwacht dat iedereen zich houdt aan de grondwet. En dus ook de president. En die riep gisteren het parlement bijeen. Uh, op, hij riep althans het parlement op om bijeen te komen. Ondanks het feit dat het constitutionele hof het parlement ontbonden heeft. Correspondent Sander van Horen. Sander, hoe moeten we die waarschuwing interpreteren? Ja, daar hoor je verschillende geluiden over. Ik kon uh, gisteren niemand bellen in Egypte en die had wel een eigen theorie. En niemand die het weet eigenlijk. Hij is wat cryptisch. Je kunt het als een dreigement opvatten. Morsi, doe dit nou niet, want anders worden wij boos... de machtsstrijd tussen het leger en de Egyptische president. Sommigen, echter, die zien het ook als een, gewoon een feitelijke constatering. Uh, er is op dit moment heel veel onduidelijk in Egypte... hoe die machten nou precies verdeeld liggen. Wat wel duidelijk is, er is een grondwet. Er is een hof dat dat toetst en daar moet je met z'n allen naar luisteren. Want als je dat niet doet, wat heb je dan nog? En dat hoor je toch ook wel heel veel bij andere politici... en ook bij Kamerleden die de zitting van vandaag willen gaan boycotten. Die zeggen, we zijn het er misschien niet mee eens... met wat er besloten is door het Constitutioneel Hof, maar het is een besluit, we hebben ons er aan te houden... en dus is het parlement gewoon ontbonden. Ja, en dat parlement wil dan vandaag bij elkaar komen... Um... Of in elk geval het deel van de moslimbroeders daarvan. Oh, okay. he, want ja. heel veel uh, parlementariërs, onafhankelijke par parlementariërs... De, de wat meer linkse, seculiere parlementariërs... die hebben gezegd, ja, nee, uh, de, de beslissing van het Hof ligt er. Dus die gaan er niet komen. En natuurlijk, die moslimbroederschap is de grootste fractie in het parlement... Uh, samen met de salafisten, he, dat is de groep die uh, nog uh, islamitischer is... hebben ze een riante meerderheid. En uh, de groep die wil gaan boycotten, ik heb gisteren zitten tellen... het is misschien een vijfde van het parlement. Maar het is toch een belangrijk signaal... Over ook aan de Egyptische president, samen met al die juristen... die verdeeld zijn over wie nou gelijk heeft. Belangrijk signaal aan de president dat hij dit spel niet te hoog moet spelen. Want de verde uh, verdeling in de samenleving is bijna volmaakt op dit punt. Ja, Maar zie je het dan voor je dat bijvoorbeeld het leger die parlementariërs tegen gaat houden? Wat, wat, wat, wat, nou ja, wat dat dat is dus nog de ik? enige dat is de enige grote vraag nog uh, vandaag. Want uh, het leger dat heeft natuurlijk uh, sinds de besluiten van dat constitutionele hof uh, de toegang geblokkeerd. Ik heb er zelf voor de deur gestaan dat uh, parlementariërs niet naar binnen konden. Dat was gisteren anders. Toen was opeens die straat voor het parlement. Die was vrij en parlementariërs konden gewoon naar binnen. Dus het leger lijkt niet op een ramkoers te zitten. Of ze dat vandaag uh, uh, weer gaan doen. Of ze inderdaad die grote groep parlementariërs binnen laten en daar laten vergaderen. Dat is helemaal de vraag. Ik denk dat ze dat wel gaan doen. Het kan namelijk niet zoveel kwaad. Want belangrijke rechters in Egypte hebben inmiddels gezegd, uh, het constitutioneel hof zegt dat het parlement er niet is. Dus als ze bij elkaar komen en ze maken er een gezellig feestje van en ze zetten wat dingen op papieren, dat noemen ze een wet. Wij zullen die wetten niet uitvoeren, want het parlement bestaat niet. En uh, Wat je dus ziet gebeuren, is dat het gevecht zich voor de rechtbanken gaat uh, afspelen en niet op straat nog denk ik voorlopig. Sander van Hoor. Dankjewel Sander, horen later van je... Uitgeverijen hebben het moeilijk. Oplagen van kranten en tijdschriften lopen terug. Terwijl het lastig blijkt om geld te verdienen op het internet. Misschien dat een nieuw initiatief uit de Verenigde Staten daar verandering in gaat brengen. Namelijk een app waarmee je voor een vast maandbedrag onbeperkt toegang, toegang krijgt tot 39 tijdschriften. Internet-expert Roland Stekelburg is hier. Goedemorgen, Roland. Goedemorgen. Wat is dat voor een app? Uh, die app komt binnenkort beschikbaar op de iPad. De komende dagen is er al voor Android-tablets en die heet Next Issue. En wat daar nou echt nieuw aan is, is dat het dus een applicatie is... waarmee je onbeperkt toegang krijgt tot ongeveer 40 tijdschriften. Die zijn dan 39 om precies te zijn. Met daarin ook echt grote titels zoals Time, Esquire, The New Yorker... of mijn eigen favoriete tijdschrift The Wired. Het is dus een vast bedrag per maand. Uh, eigenlijk dus gebaseerd op wat men inmiddels in internetjargon gewoon noemt het Spotify-model. Oké. Okay. En dat wordt dan ook netjes, daar wordt netjes een bedrag aan afgedragen aan die tijdschriften. Want ik heb ook wel uh, applicaties zoals site bijvoorbeeld waar je uh, ook al wel uh, artikelen kan lezen. Ja, maar nee, die worden volgens is, mij gewoon weggehaald. Dit is een officiële app in samenwerking met al deze uitgeverijen. Die dus de krachten gebundeld hebben om te kijken of ze op deze manier weer nieuwe markten en nieuwe lezers kunnen bereiken. Ja. Geef eens een paar redenen waarom iemand tijdschriften via deze app zou gaan lezen. Nou, er zijn natuurlijk al heel veel apps van individuele uh, tijdschriften. Bijvoorbeeld in de, in de kiosk op de iPad zitten gewoon al die, al die individuele tijdschriften. Maar dan moet je steeds van de ene app naar de andere, steeds een andere manier om uh, uh, die tijdschriften te lezen. Um, en je kunt alleen losse nummers kopen en dan wordt het toch al snel ook weer een hele uh, prijzige zaak. Uh, en bij Next Issue wordt het dus een vast bedrag met onbeperkte toegang. Uh, en dat bedient ook echt mensen die natuurlijk niet elke week... hetzelfde tijdschrift willen lezen. Er gaan ja. heel veel mensen gewoon naar de kiosk... en die kijken wat er op de voorpagina staat. En die denken, hé, hey, interessant, uh, dat ga ik lezen. Het is ook een goede app. De mensen die hem al getest hebben zeggen ook van... hij is snel, hij laat bijvoorbeeld eerst de inhoudsopgave. En dan kun je daarna al door naar onderdelen. Terwijl die, de, de slechte apps, die zijn heel lang aan het downloaden voordat je eigenlijk wat kunt doen. Mm -hmm. Nou, dan gaat je dat ongeveer 10 dollar per maand kosten. Um, we zijn gewend dat dat gratis is op internet. Ja. Onterecht natuurlijk, nog, Onterecht, maar uh, daar ja. nog een beetje aan gewend. Is dat toch dan niet te duur? Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Uh, losse tijdschriften op de iPad kosten vaak ook al wel best veel geld. Uh, vaak 4, 5 euro, dat soort bedragen. Uh, dus dan valt het ook wel weer mee. In mijn geval, ik lees bijvoorbeeld zelf de Wired en de New Yorker uh, best vaak. En dan eigenlijk kan het al uit als ik uh, die vervang door deze app... waar al die andere tijdschriften dan ook in zitten... Maar dat werkt natuurlijk ook pas als het aanbod in zo'n app uh, volledig is. Want als je daarnaast weer allemaal tijdschriften moet gaan kopen, toch weer los, ja, dan gaat het niet werken. Oké, okay, nou uh, benieuwd of dit model uh, bijvoorbeeld ook in Nederland zou kunnen gaan werken. Maar ik wil nog even een beetje naar Facebook. Want um, ik hoorde gisteren een raar verhaal dat mensen met een korte achternaam uh, geblokkeerd worden <lacht> ja, door een sociale dus netwerksite. Wat, ja, is er, wat is er aan de vanochtend hand? Vanochtend ook weer op de voorpagina van de Metro. Uh, Facebook hanteert al heel lang het beleid. Ze noemen dat echte mensen echte namen. Mm. Dus ze willen geen. Uh, fake namen, Zoals bijvoorbeeld er, op Twitter mogelijk is, ja, waar je anoniem uh, in principe... Ja, precies. En nu hebben ze een steekproef in hun database gedaan... en alle mensen die fake-namen hebben... en hun definitie van een fake-naam is bijvoorbeeld... een tweeletterige achternaam of een eenletterige achternaam. Nou, de Nederlander Sem Ech uit Hippolytushoef werd dus afgesloten... en wat te denken van de Belgische gemeenteraadslid Erik O. Die meneer heet echt gewoon O, met één O. Werd ook geblokkeerd en Facebook vraagt aan die mensen... om een kopie van hun paspoort op te sturen om aan te tonen dat ze werkelijk zo heten. Nou, daar zijn nogal wat waakhonden ook tegen in het geweer gekomen. Uh, want ja, dat moet je natuurlijk niet zomaar doen. Wat dan wel? Nou, um, sowieso moet je nooit je paspoort naar iemand opsturen, zeg ik altijd. Als je het dan toch doet omdat je heel snel je Facebook-account weer online wil hebben... maak dan in ieder geval je geboortedatum zwart, je foto en alle andere dingen... waarvan je vindt, waarvan je vindt dat het Facebook niks aangaat... En uh, de verschillende privacy-instanties hebben Facebook al uh, uh, laten weten... dat ze dit niet accepteren. Dus uh, Facebook zal wat anders moeten verzinnen. Oké, okay, maar voorlopig, als dit je overkomt, dan heb je pech. Dan is als je een die... eenletterige achternaam hebt, is het toch al lastig. Maar dan komt dit er nog bij. Goed, dankjewel. Roland Stekelenburg, onder andere over die nieuwe app en over Facebook. Drie letters, is dat ook een probleem? Nou. Ik vraag het maar even. Het <laughs> parlement wil dat er pas vanaf 18 jaar alcohol gekocht mag worden. Zijn ze op de schelling niet blij mee? En u hoort straks waarom. Verkeersinformatie bij de AMB Johnson Hoka. Fiets beginnen al aardig op te lossen, nog 31 kilometer. De meeste vertraging op dit moment op de A15. Richting Europoort. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vanplein 7 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle reiszokken weer open. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Numbers van boy. De leeftijdsgrens voor de verkoop en consumptie van alcohol... moet worden verhoogd van 16 naar 18 jaar. Lijken de meeste politieke partijen het over eens te zijn. Uh, gisteren diende de ChristenUnie een wetsvoorstel in... en een ruime Kamermeerderheid zegt dit plan te willen steunen. Geert van Dieren, eigenaar van jongerencamping de Appelhof op Terschelling. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn uw bezwaren daardoor? Nou, bezwaren? Ik ben er natuurlijk niet blij mee. Nee, waarom niet? Wij bij 900.000 jongeren zitten in de zomer... En op het ogenblik zijn ze allemaal onder 18. Misschien 1 of 2 procent is boven de 18. En ik ben gewoon bang dat die mensen straks allemaal naar Spanje gaan. Die komen hier niet voor de natuur. Nee, die komen om te drinken? Nou, om te drinken gewoon een feestje te bouwen met z'n allen. Mm. En kijk, als je af de helft afvalt, dan sterft het vanzelf uit, denk ik. Want ze moeten wel gezelligheid hebben. Ze willen niet alleen op een veldje staan. Maar de, de aantrekkingskracht van uw camping is alcohol. Zegt u dat daarmee? Nou, ik ga natuurlijk een kant op hè? met uw vragen. Dat is het niet Nee, is, is, Kijk, ze gaan voor de schel, voor de, om een feest te bouwen met z'n allen. Eh, jongeren onder elkaar. Ja. Ze komen, ze komen, deze, jongen, deze mensen komen niet van de natuur hier op de Schelling. Daar ja. komen ze niet voor. Nee, ik ken uw camping. Ik uh, ben er wel eens geweest. Uh, van, uh, ja, uh, niet, niet om daar zelf te drinken hoor. Uh, ik bedoel om een feestje te vieren. Maar dan zeg je de, de kratten uh, hoog opgestapeld staan. Dat is toch ook het beeld wat, wat een beetje leeft bij uh, de Appelhof. Misschien is dat, dat zo. Ik weet niet dat het zo is. Kijk, er zijn nog meer jongerencampers op de Schelling. En dan zijn bij misschien een beetje... Ja, misschien dat jullie net even aan het publiek komt, mm -hmm. maar dat is natuurlijk het is maar een, een klein beetje, hè... Kijk, jullie willen natuurlijk een beetje euh, mooi voorleggen, maar het gaat om een oplossing te zoeken. En als je die kinderen niet meer laat drinken, dan moet je dat... Ik denk juist dat het erger wordt. Kijk, u u denkt dat niet alcohol, dat dit de oplossing is? De mensen die, die een alcohol... Het gaat erom om een alcoholvergistging tegen te gaan. Mm. Voornamelijk, daar zijn ze bang voor. Nou, als er een alcoholvergiftiging komt... Was, gisteren was ook een jongen hier, die zou naar huis gaan... en om twee uur had die jongen anderhalve liter... Uh, jegermeister opgedronken. Nou, dat heeft toch niks meer met dingen te maken. Waar moet je op letten? Maar dat gebeurt niet in een horecagelegenheid. Dat gebeurt, horeca dat gebeurt het, net zoals op een camping bijvoorbeeld. In een, in, een, in, een, in een cyberskate met die kinderen. Daar gebeurt het waar geen controle is. Die kinderen zullen het altijd blijven doen. De jegermeister altijd... heeft, die, heeft die jongen niet bij je op de camping naar binnen gewerkt? Dat heeft hij op de camping gedaan. Maar dat nee. koopt hij niet. Dat, nee. koopt de, dat is een jongen van 16. Ik denk dat misschien 2% het ogenblik boven de 18 is bij mij. Nee. Maar er is nog iemand die heeft het gekocht in de supermarkt. Maar houdt u, dat dan in, houdt u dat dan in de gaten, meneer Van Dieren? Of vindt, dat, vindt u dat niet uw taak? Want dat is natuurlijk ook waar het probleem een beetje begint. Hè? Nou. Ook voor de Kamer, die schreef aan: ja, er wordt eigenlijk te weinig op toegezien door ouders, door, door supermarktmedewerkers, noem maar op. Ja, ik, ik, ik krijg mijn verkoper het verkopen dat te doen. Ik verkoop als sterke drank. Ik heb hier ook een disco op de camping. Ik verkoop geen sterke drank. Ik heb alleen uh, 16-jarige drank, zeg maar, lichte alcoholische dranken. Maar hoe moet je erop toezien? Ik mag niet eens in een tent komen, dat is huisvredebreuk. breuk. Hmm. Maar wie verwacht het om twee uur middags? Kijk, we hadden zaterdag al de nieuwe lichting aan. Dan komen hier 400 kinderen binnen nieuw. En het is mooi weer. Ik zeg, nou moet je extra lopen. Let erop. Want dan, dan... Je ziet gewoon dat ze dan meer drinken. Als het mooi weer is en ze komen nieuw aan. Ze zijn gek in de kop. Dan, dan, dan zie je gewoon dat het meer gaat. Ja... Maar meneer van Dieren, de aantrekkingskracht van uw camping is dus dat feestje bouwen. met een biertje erbij. Laten we daar dan niet onduidelijk over zijn. Wordt het dan niet tijd om iets anders te zoeken? Je kunt toch op andere manieren ook jongeren trekken? Uh, met, uh, met een disco, met laptops, met wireless, met uh, meisjes. Nou, noem, het noem maar op, even op even jongens. Om in 900 heen te trekken, dat trek je niet. Zodat het, nee, ik wil natuurlijk. Uh, ik heb hier ook geïnvesteerd, Dick. Er zit ook een, uh, een flinke hypotheek op. Om, en, uh, ik, ik denk gewoon dat het in. Dat het in. Als het doorgaat, en twee, drie jaar afgelopen is... en dan ben ik niet alleen, we hebben hier een, een dorpje Mitsland. nou, de snackbar die kan sluiten. Er zitten drie of vier horeca gelegenheden die kunnen sluiten. En ik weet hoe de supermarkt ervoor staat daar. Die is ook kiele, kilo. Je moet niet weten hoeveel, hoeveel, hoeveel die kinderen uitgeven, hè? Met mij, ik heb hier een buurman, die zit hier 400 meter verderop... en de supermarkt als Jumbo, die gaat sowieso wel goed. Als je ziet wat ze er weg slepen aan, aan eten en aan dingen... Het is gewoon gigantisch. Ik heb een die hier naast me zitten. Die zeiden: als dit doorgaat, dan uh, is het niet best. Als u het met tuin hier ziet, voor, hiervoor ziet, dan staan er misschien 100 of 200 fietsen in. Ja. Ja, ja de hele economie draait erop. Meneer Van Dieren, we snappen uw klachten. We wensen u dit, deze zomer uh, nog een mooie zomer. Nou, het gaat nou nog goed, hè? En bedankt voor uw verhaal. Goed. Goedemorgen. Goedendag. Dan naar Utrecht, want de Occupy-beweging daar heeft uh, het kamp moeten opbreken. Sinds oktober vorig jaar bezetten de demonstranten het plein voor het Utrechtse stadhuis. Een eerdere poging om de demonstranten weg te krijgen strandde bij de rechter. Maar burgemeester Wolse vond het welletjes. Natuurlijk, uh, demonstreren en, en het recht van betoging is echt een groot goed en een grondrecht. Maar om een belangrijk plein voor het stadhuis ja, voor, voor onbepaalde tijd aan de openbare ruimte te onttrekken waardoor andere Utrechters geen gebruik meer kunnen maken van het plein. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van zo'n, laat ik zeggen, vrij dunne betoging inmiddels van film demonstreren. Dat is echt, met een beetje goede wil kun je er nog van maken, maar veel meer is het niet. Verslaggever Matthijs Holtrop was bij de Utrechtse occupiers gisteravond, terwijl ze net de tentharingen uit de stoep aantrekken waren. In een grote bestelbus met aanhanger werden alle matrassen, bedden en kookspullen ingeladen. Hey, hey, ik heb mijn kussen gevonden. Hoe erg eigenlijk kussen.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 Wat is er gebeurd? Uh, nou, dat is een lang verhaal, maar het komt er eigenlijk op neer dat er hier uh, iemand, ja, een aantal van, van, van de mensen die hier op straat leven, regelmatig het, het kamp hebben geterroriseerd. Er, uh, er, er is veel meer voorgevallen, maar eigenlijk dat, dat die persoon gewoon een mes trekt en uh, tentharingen gaat doorsnijden, iemand uh, vijf kopstoten in zijn buik geeft en ja, iemand anders ook uh, nou ja, mishandelt. Mm -hmm. en,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 Ja, je dan terecht een rechtszaak wint. dan denk ik dat, dat het terecht recht is gesproken. Ja, ja, dat gaat. En wat doen we met die pellets? Nog één vraag. Komen jullie terug of is dit definitief? Oh, is... Daar komen we terug. In wat ja. voor vorm dan ook. En hebben de politie nog gebeld over de incidenten. De politie zegt dat er één iemand vastzit op het ogenblik. in verband met het belagen van de demonstranten. En de politie onderzoekt nog wat daar is gebeurd. Radio 1, het NOS-journaal. Geen lening meer voor mensen met een huurachterstand. En Israëlische oud-premier Olmert veroordeeld voor corruptie. Het is half tien. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Mensen die hun huur- of energierekening niet kunnen betalen... krijgen binnenkort geen lening meer bij de bank of andere kredietverstrekkers. De Vereniging van Schuldhulpverlening begint een proef... met het landelijk registreren van betalingsachterstanden. Om te voorkomen dat mensen in problematische schulden komen, hebben we met elkaar afgesproken dat we de, alle, alle achterstanden die mensen hebben op bestaande verplichtingen verzamelen. En op het moment dat iemand een nieuwe verplichting aan wil gaan, dus een nieuwe lening wil sluiten, dan wordt er gekeken of iemand al achterstanden heeft. En als iemand achterstanden heeft, moet hij eerst met die achterstand aan de slag voordat hij een nieuwe lening krijgt.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 In Israël is oud-premier Olmert schuldig bevonden aan corruptie. Op twee andere punten kreeg hij vrijspraak. En later wordt bekend hoeveel straf hij krijgt. Maar het is nog maar de vraag of Olmert de gevangenis in moet. Olmert is veroordeeld voor corruptie in de tijd dat hij minister was van Handel en Industrie. Hij verleende gunsten aan een oud-zakenpartner. Olmert werd vrijgesproken van het aannemen van smeergeld. En ook voor zijn aandeel in een schandaal met onroerend goed in Jeruzalem werd hij vrijgesproken. In het overstromingsgebied in Rusland zoeken op dit moment 10.000 hulpverleners naar doden. En ook deden ze drinkwater uit aan slachtoffers. Door de overstromingen en aardverschuivingen kwamen 171 mensen om het leven. Zo'n 30.000 mensen zijn hun bezittingen kwijt. De Russische regering verwijt de lokale autoriteiten dat ze de bevolking niet goed hebben gewaarschuwd voor die overstromingen. Het hoofd van het district Krimsk waar veel slachtoffers vielen is door Moskou ontslagen.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 En werknemers op Noorse olieplatforms moeten weer aan het werk. De regering heeft een verdere staking verboden. De werknemers wilden met de staking afdwingen dat ze met 62 jaar met pensioen mogen. Vannacht dreigde de complete Noorse olie- en gasproductie stil te vallen. En de schade zou dan groot zijn, zegt correspondent Rolien Kerton. Het zou de Noorse staat ja, honderden miljoenen euro's per jaar. Dagkosten, uh, de prijzen zouden omhoog schieten, dus wij zouden dat zelf ook merken. Uh, en het imago van Noorwegen als stabiele leverancier zou worden geschaad. De Noorse oliemaatschappij Statoil heeft gezegd dat één tot twee dagen nodig zijn om de productie weer op te starten. En binnen een week is de olie- en gasproductie in Noorwegen weer op het normale niveau. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online.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 Goedemorgen. Nog tot tien uur luistert u naar het NOS Radio 1 Journaal. En we gaan naar Mathijs van der Wiel. Die is voor de kust bij Vlissingen op zoek naar restanten... van het uh, admiraliteitsschip de Walcheren. En Mathijs, al gevonden? <laughs> nee, nog niet. Dat duurt nog wel even. We hebben de tijd. Het heeft hier meer dan drie eeuwen... onder het water gelegen in het zand. En zo snel zal het ook niet gaan. Het is eigenlijk ook nog alleen maar een zoekactie... naar de plek waar het schip is vergaan. Dat vlaggenschip van de marini hier in Vlissingen kwam terug van een zeeslag 1689 en verging echt letterlijk in het zicht van de haven. Want ik ben nu aangekomen op de plek waar het schip verging. Pal voor de ingang van de haven van Vlissingen. Daar uh, uh, botste het tegen een havenhoofd en er stonden duizenden mensen op de kade. Maar het schip verging. Wegfeestje, 24 doden, schip vergaan. En ze zijn het nu aan het zoeken. Aan het zoeken met een marineschip. Waar wij nu aankomen. Ik zit nu op een klein bootje van de, de Mareschaussee... En we varen naar dat marineschip toe, de Hydra heet dat. En dat is een speciaal zoekschip met allerlei uh, moderne apparatuur aan boord. Sonars, een onderwaterzoekrobot. De duikers die kunnen zonder een nat pak uh, te halen... de bodem afzoeken naar de resten van dat admiraliteitsschip. Misschien zijn het maar een paar stukken hout, misschien is het veel meer. Dat weten ze dus niet. Daar proberen ze hier achter te komen. Je hoort de motoren van uh, het Marissousé-bootje dat nu in de buurt... Uh, we te komen van de Hydra. We gaan aanleggen en dan kunnen we aan boord zo dadelijk... om te horen van de marine hoe ze aan het zoeken zijn... en mee te kijken op die zoekapparatuur. Dat schip dat kwam dus terug en het had een zeeslag gewonnen. Het was de trots van de Zeeuwse admiraliteit. Allerlei belangrijke zeeslagen gewonnen tegen de Engelsen. En dan net hier ging het fout, verging het... Hoe kan dat? Nou, ik heb dat uh, straks erover gehad met uh, Wilbert Weber... de conservator van het uh, Maritiem Museum hier in, uh, in Vlissingen. Uh, het was onhandigheid, het was pech. Sterke stroming hier, een windvlaag. Maar, zegt hij, wat ook meegespeeld heeft, dat was uh, de bravoure. Denk maar even aan de Costa Concordia, dat schip, zei hij. Je bent bijna bij de haven, de mensen staan te kijken. Even je kunstje laten zien en dan gaat het toch fout. Ze kwamen thuis, ze wilden... Iedereen keek uit, want ze wisten, je kon aanzien dat ze schepen aan konden komen. Want je deed er toch wel een tijdje over, vanaf Westkapelle tot hier. Iedereen stond natuurlijk uit te kijken naar het schouwspel. want Er werden ook wat kanonnen afgeschoten, een beetje vuurwerk zou je kunnen zeggen. Ja, en dan gaat het even mis. Wat is voor u nou de belangrijkste historische vraag die beantwoord kan worden... dankzij deze zoektocht naar de walgeren En mogelijk wordt er nog iets geborgen. Nou... We zijn bekend van onze admiraalschepen, de beroemde schilderijen van de velden. Maar er is geen één schip bewaard. We weten niet eens hoe, van welk... We denken dat het van Eikenhout is gemaakt. Maar eigenlijk is er geen enkel schip die bekend is. Dit is het enige wrak, als we hem terugvinden. Wat dan bekend is van een admiraalschip. Maar ook, wat was er aan boord? Op het moment dat je een stuk uh, ijzer hebt gehad waar iets omheen heeft gezeten... dan is dat gewoon bewaard. Ijzer kun je weghalen... En dan kan je het voorwerp gewoon terugvinden. Op die manier hebben we wel eens het bezit gevonden van een VOC-schip... of vanuit het VOC-schip van het bezit van een matroos. Er waren een paar spelden en een paar kleine muntjes, maar... En dat is al genoeg voor u en om dat... dan veel meer te weten te komen... over eh, hoe het er aan boord aan toe ging. Hoe het aan boord toe ging. Hoe, hoe die schepen leven. waren uitgerust. Ja. Hoe kan het nou dat die, die schepen... dat was de trots van de Nederlandse marine. Hè? Nederland was oppermachtig een tijd lang op de zeeën. Onze trots. Al die prachtige schilderijen kennen we van die, van, die, van die zeeslagen. En ze hebben geen enkele boot bewaard. Het waren consumentenproducten. Het waren gebruiksvoorwerpen. Het ging dan, vooral de Walger is vrij lang meegegaan. Zo trots waren ze er dan ook niet op? Uh, nou, ik denk dat ze, in, vooral in Nederland... waren het producten voor een tijdelijk gebruik. Maar de, de was ook, dat soort historisch besef bestond ook helemaal niet... om te zeggen, ik ga zo'n schip bewaren. Het was ook in die tijd onbetaalbaar. Je bouwt een schip oorlog mee te voeren en als je het op was, dan uh, werd het hout vaak hergebruikt in uh, huizen. Jongen, wat de zuinigers zeggen. Hè? Ja, echte zeeuwen. echte zeeuwen. En daarna werd, uh, of werd opgestookt, ook gewoon hoor. Uh, en en daarna werd er een nieuw schip gebouwd. We gaan kijken wat de marine hier kan opsporen onder, onder het zand. Dus onder het water en dan in het zand. Want daar moet het ingezakt zijn, als er nog iets over is. Maar u heeft niet de hoop dat er een hele romp naar boven komt... of een heel geraamte van de schip, toch? Dat kan toch haast niet met de stroming hier? Nou, wat, en al die jaren? Nee, maar als ik kijk naar de Engelse kust... waar ook dat soort schepen liggen, weggezakt zijn... dan vind je soms nog de kiel en grote delen vind je terug. Heeft u al een plek in uw museum klaar? voor, voor de restanten van de Walgeren. Als je eens boven komt, maken we er een plek voor vrij. Nou, we zijn benieuwd. Matthijs van de Wiel houdt het in de gaten voor de kust bij Vlissingen. Tien over half tien geweest. De ene foto toont drie Indonesiërs, staande in een greppel... en op de zandwal voor ze zie je de kogels inslaan. Tenminste, zou je kunnen denken, er komen zandwolkjes omhoog. De andere foto laat een tiental lijken zien die in een greppel liggen... ergens in voormalig Nederlands-Indië. Twee foto's, op de voorpagina van de Volkskrant van vanochtend. En ze zijn onlangs ontdekt in een vuilnisbak in Enschede. Het toont aan dat de politionele acties, direct na de oorlog... Alles behalve de vredelievend zijn verlopen. René Kok van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Niot, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe uniek zijn deze foto's? Deze foto's zijn echt uh, uniek, want uh, ik heb ze nog nooit eerder gezien. En ik ben uh, twee jaar geleden heb ik samen met Erik Zomers-Louis Sveers... een boek gemaakt, Koloniale Oorlog, een fotoboek...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 En dan de andere foto waar drie Indonesiërs met een rug uh, in de rug worden geschoten... en waarvan je de kogels nog ziet opspatten in de greppel. Hm. Dus hier is echt sprake van een stondrechtelijke executie. Ja, Meneer Kok, wist u dat er um, mensen waren, soldaten wellicht, die foto's hadden gemaakt... die getuigen van... waren van dit soort executies?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 En wist men eigenlijk na de oorlog al veel, als je kijkt in 1947, bijvoorbeeld in Vrij Nederland, al een uitgeweid verslag van zo'n massaslachting in dorpen. Ik werd toen niet erg geloofd. Dat werd een beetje gezien als socialistische propaganda. Linkse partijen waren tegen dat ingrijpen. Maar in beeld is het nog niet eerder aangetoond. Nee. En dat doen deze foto's wel. Ja, Meneer Kok, deze zijn gemaakt door een displichtig militair. Hij zat bij de artillerie, dus het Volkskrant heeft het ook onderzocht. Het is niet aannemelijk dat hij zelf heeft meegewerkt aan die executies. Maar hij heeft het dus nee. wel mogen fotograferen. Um, ja. Werd dat niet verboden destijds? Werden rolletjes, filmrolletjes niet in beslag genomen? Of verdwenen, nee. verdwenen ze niet bij de ontwikkelaar? Nou ja, dat was natuurlijk moeilijk. Als je dus jongens, uh, Nederlands militairen, toestaat om een fototoestel mee te nemen... ...is het natuurlijk heel moeilijk om precies te volgen wat ze gefotografeerd hebben. En dat zal in 9 van de 10 gevallen voorkomen, voorkomen zijn dat deze foto's werden gemaakt... ...en deze ene keer dan niet. En het is echt een enorm geluk en toeval dat deze foto's zijn opgedoken in een nota bene. En dan een medewerker van het, uh, van het archief in Enschede uh, die, die, uh, die het besef heeft om de foto's eruit te halen. Het heeft lang geduurd, maar het is wel heel belangrijk. Kijk, ook in, bijvoorbeeld in Vietnam wist men ook de gruwelijkheden van de napalm maar het duurde voor het, voor het bewustzijn daar in Amerika uh, tot de foto opdook van dat meisje wat gillend wegloopt uh, met, met brandende kleding. Nou, iedereen kent die foto. Ja. En toen pas uh, beseften de Amerikanen wat daar gebeurd was. Ja. Precies. Nou heeft eh, onder andere het NIOT samen met twee andere historische instituten gepleit in juni eh, afgelopen maand om tot een onderzoek te komen. Een nieuw onderzoek naar het militaire optreden van Nederland in voormalig Nederlands-Indië. Ja. Wat denkt u? Um, gaan deze foto's een bijdrage leveren aan het debat daarover? Nou en wat ik denk ook bij dan? de publieke opinie, want ik merkte al in mijn werk bij het NIOD dat uh, eigenlijk bijvoorbeeld het gegeven Rabakadeh, dat is dus het dorp Indonesië, in Indonesië waar toen is, uh, waar een enorme slachting heeft plaatsgevonden toedoen van uh, Nederlandse militairen, dat pas de laatste tijd dat een beetje in het bewustzijn komt. Uh -huh. Dat veel mensen zich helemaal niet realiseren wat daar gebeurd is. En ik denk dat deze foto's daar een stevige bijdrage leveren. Dus ik denk dat de druk van de publieke opinie om hier onderzoek naar te doen door dit soort beelden groot te worden. Want heeft u al wat vernomen van bijvoorbeeld het kabinet over uh, het verzoek tot te komen, om te komen nee, tot een nieuw onderzoek? Dat, nee, dat verzoek, dat, dat ligt er. En daar is het bij gebleven. Heel, door de door toedoen van de Volkskrant heeft het heel veel publiciteit gekregen. Heeft dat u teleurgesteld, meneer Kok? Waarom zou dat mij teleurgesteld hebben? Nou, u wilt graag een onderzoek en er komt geen reactie. Nee, maar dat soort dingen, dat, dat, dat, dat kost altijd wel even tijd. Het, heeft, denk ik, het begon met een open brief die heeft heel veel aandacht gekregen. Dus ik denk dat dat ook niet verwachting was dat er direct aandacht voor zou komen. Maar het is wel, het is wel belangrijk dat uh, dat het onderzoek komt. En wat mij opvalt is dat maar heel weinig Nederlanders beseffen wat er in die vier jaren uh, tussen 1945 en 1949 is gebeurd in Indonesië... en wat zo schokkend natuurlijk is... het is een paar jaar na de Duitse bezetting van Nederland... En eigenlijk gebeuren daar zaken die dus ook in, door de Duitsers gebeurden. En dan zijn we maar een paar jaar later. Ja. Maar en ook ze... in dit aspect is dit een heel schokkende foto. Ja. Ja, u, u zegt het al, het besef is, uh, neemt toe hè, door dit soort foto's. En ja. ze zijn uniek, vandaar bent u er zo in geïnteresseerd. Ja. Uh, zou u er ook graag uh, nog meer willen hebben? Want ik heb me voorstellen dat dit, dat dit mensen toch wel op een spoor zet en denkt van ja... Ik heb toch ook absoluut. nog wel een album waar dit soort foto's in zitten? Ja absoluut, als er mensen zijn of nabestaanden zijn die uh, dit soort beelden hebben aangetroffen in, in, in uh, fotoalbums zeker. Het is wel zo, wij kregen bijvoorbeeld vorig jaar een echtpaar uh, langs die, die kwamen met het uh, met het fotoalbum van een vader die ook in Indië was geweest en daar zie je ook allemaal lijken in zo'n in zo desel liggen, maar ook de Indonesiërs gingen er natuurlijk vreselijk verkeerd. Er waren repressies, ja. wraaknemingen, executies... Als je de foto's dus los van elkaar zou zien... als je alleen de foto's zou zien van die Nielse militairen... die kijken naar die stoffelijke overstorten... dan zou je dan kunnen denken... Misschien, het kan ook een executie zijn geweest... door Indonesische... Ja. Dus het moet nog wel, uitge... ja, moet wel uitgezocht, uitgezocht worden ook. Ja, Het moet ja. wel uitgezocht worden wat daarop te zien is natuurlijk. Ja, en wat, wat zeker uitgezocht moet worden... we weten de naam... hij staat ook bij de foto's afgerucht, Jacobus Erslater. Ja. we weten de naam van de militair... daar kan je dus kijken waar zijn eenheid geweest... Uh, waar hebben zij rondgetrokken... en zijn er bijvoorbeeld rapporten die hier meer over vertellen. Goed. Meneer Kok, René Kok van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Hartelijk dank voor jou. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. In India moeten ze af van een eeuwenoude traditie bij crematies. Want dat leidt tot ontbossing. Straks een reportage van ons correspondent. Eerst de verkeersinformatie, John Sahok, aan met. Um, maar eventjes teruggaan nog naar Amsterdam. Je gaf het eerder al aan. Ja. De eitunnel um, is weer eens dicht. Dat was vorig jaar ook. En ja, dat leidt meteen zal... tot, tot veel files, hè? Ja, inderdaad. Het is daardoor wat een drukker geweest. Ook tijdens de ochtendspits. Vooral op de ringen zonder wat langere files. Nou, de, die, die tunnel die blijft voorlopig tot uh, 5 september, tot 3 september dicht. Dus uh, ja, het zal voorlopig... Wel drukker blijven in de regio Amsterdam. Uh, situatie op dit moment op de A20 richting Hoek van Holland. Nog drie kilometer bij Rotterdam Centrum. En een korte file nog op de A28 naar Utrecht. Daar staat bij Amersfoort twee kilometer. De Radio 1 Sportzomerbus... En die is vandaag om te beginnen in Brabant met Prem Radekisjoen. Prem, je bent op de melkveehouderij en zorgboerderij Levensvreugde. Nou, dan zit jij wel goed. Ja, Marcel. En je krijgt, ja. Ik, echt waar, uh, luisteraars, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Het is, je denkt, ik woon in de Randstad in Amsterdam... en ik denk dat je leuk woont. Maar dan kom je hier in Oosterhout. Het is, het, nou, het is in het hout vlak langs de snelweg. Je ziet de windmolens, de Rabobankbouwt, een heel groot nieuw kantoor. En dan zie je gewoon een prachtig in. Timo Boerderij, uh, Conny van der Schriek, uh, je bent uh, boerin en mede-eigenaar hier. Hoeveel koeien hebben jullie? Wij melken nu 70 melkkoeien. Ah, dat is niet echt veel, toch? Het is geen megastal. Het is geen megastal, maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een zorgtak. Ja, want het leuke is, wat heb je gestudeerd? Ik ben ergotherapeut van beroep. En dat heb ik gestudeerd en nu uh, heb ik een zorgboerderij samen met mijn man. Maar je bent eerst begonnen te werken in een bejaardentehuis. Ik heb gewerkt in een verpleeghuis als ergotherapeut. Ja. En daar heb ik gezien, van, je kunt ouderen veel meer bieden... Denk ik, dan het verpleeghuis kan bieden. Dus vandaar de en, start met de zorgboerderij. Hoe lang geleden was dat? Elf jaar geleden zijn we begonnen met de zorgboerderij. En voor wie, wie komt dat hier en wat bied je ze? Uh, er komen ouderen bij ons, uh, dementerende ouderen en uh, mensen met uh, somatische beperkingen, zeg maar. Ook een beetje GGZ-ouderen hebben we. En uh, die mensen mogen meehelpen uh, op de boerderij, mogen een zinvolle, uh, hebben een zinvolle dagbesteding, voelen zich nuttig, hebben het idee dat ze deel zijn van de maatschappij, dat ze dingen doen die nodig zijn. En je hebt mensen die nog thuis wonen of in woonvormen. En dan uh, ontlast je ook de mensen thuis. Want als die ouderen hier zijn, dan kunnen de begeleiders de mantelzorgers ook een beetje vrij hebben. Nou, dat klopt. Want vooral de dementerende mensen, als je daar zeven dagen in de week 24 uur per dag voor moet zorgen, is het wel een hele belasting voor de thuissituatie. Dus om die thuissituatie te ontlasten, komen vaak mensen naar ons toe. En dan kunnen ze het langer volhouden thuis. Vandaag hebben jullie een soort open dag, want het is toer de boer. Uh, waarom, waarom laat je allerlei vreemden hier op over de vloer komen? Um, om te laten zien uh, wat, we, wat we bieden aan de, aan, de, aan de ouderen, zeg maar. Maar ook om te laten zien wat het Melkveebedrijf eigenlijk inhoudt. En aan vooral ook om kinderen te laten zien van joh, de melk komt niet uit de supermarkt, maar de melk komt van de koeien. Want heel veel kinderen denken gewoon dat het melk uit de pak komt. Ja. En hebben geen idee waar het vandaan komt. En ook om te laten zien van, joh, hoe groeien dingen in de tuin? Hoe, komen, hoe zien groentes eruit? Worteltjes, ja, die zijn wel oranje, maar die zitten in de grond. Ja, we gaan straks, de volgende uur, gaan we naar de, de, de, de, de grote tuin die hebt. Maar ik zie hier tuinbonen. Ja, klopt. En die zijn nu plukbaar, eetbaar? Ja, die kun je nu uh, plukken en eten, ja. Oké, okay, Lara, ik ga lekker tuinbonen scoren om straks te maken met de kip. Uh, uh, Gerard Peters, u bent voorzitter van ZLTO Oosterhout. Waarom organiseren jullie überhaupt deze Tour de Boers? Ja, je weet dat er uh, heel veel over gedacht en gesproken wordt. En uh, meningen en oordelen, uh, vooroordelen. Alles is er uh, eigenlijk aanwezig in de maatschappij over het boerenbedrijf. Dus we hebben gewoon gezegd, we zetten de deuren open. Mensen, kom kijken. Wij kunnen zien, uh, laten zien uh, wat we doen, waarom dat we doen, hoe we het doen. En wat er allemaal te vinden is. Dus ja, makkelijker kan het eigenlijk niet. Nou meneer, deur, Peter, nou, meneer Peters, ik wilde vanochtend komen met het openbaar vervoer hier naartoe. Ik woon in Amsterdam. Het nee. zal bijna drie uur, drie, drie uur en een kwartier duren. En met de auto was ik er iets minder dan een uurtje. Dus uh, u kunt wel uw deuren openen. Mag maar hond kan de weg hier naartoe vinden. Nou, toch valt het mee, hoor, want als je ziet hoeveel bezoekers dat er komen... en ja, natuurlijk, je hebt verschillen tussen stad en platteland... en u hebt goed openbaar vervoer, wij hebben weer andere voordelen. Maar het leuke van het platteland is dat de ontsluiting soms beter kan. Aan de andere kant, ja, je kunt ook de fiets pakken, hè. dat is goed uh, voor iedereen. Dus misschien uh, is dat volgende keer een idee van het station. Okay. Met de fiets hierheen. Connie, gratis reclame, wat is het adres en waar kan iedereen hier, hier komen? Uh, Stelversweg 4 Denhout. En dat is vlak onder Oosterhout. Ja. En iedereen mag langskomen tot hoe laat? Tot 12 uur. Oké, okay, meneer Peter Snel, waar kunnen ze mensen die nu geïnteresseerd zijn... een website om te kijken voor Tour de Boer? www.tourdeboer.nl En dan kunnen ze weten waar ze zijn. Nou, Lara en Marcel, ik ga van het boerenleven genieten. Eh, iets voor half 12 ben ik er weer bij Thijs. Tuinbodem met kip en Kerry, mm. denk ik, Lara. Die noem, noem. gaan we dan voor de lunch hier klaarmaken. Lekker. Tot later. De Sportswomenbus. Kunt u de hele dag volgen op Radio 1. Zeven minuten voor tien... De traditie, duizenden jaren oud, kost 450 kilo hout per keer. Bij uh, hindoe-crematies in India wordt zoveel hout verstookt... dat het leidt tot grootschalige ontbossing. Een nieuw systeem moet nu uitkomst bieden... en zorgen dat de ouderwetse brandstapels verdwijnen. Maar dat blijkt lastig, want voor hindoe's zijn de rituelen... rond de dood van levensbelang. Ramkali Kali heeft er zelf voor gekozen, voor deze manier van cremeren. Ze was 84 jaar oud en nu ligt het lichaam in een soort gietijzeren stellage... met hout erbovenop gestapeld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 Ansul Garg, directeur van Moksha, die prijst het systeem aan. Moksha is een organisatie die al twintig jaar bezig is om Indiërs ervan te overtuigen dat het zuiniger moet, minder hout en dat dat kan zonder verlies van alle traditie en rituelen. It is based on wood only. There is no use of electricity, gas, diesel or any other mode of fuel. So that's why our system is acceptable to the masses.